Hebben ze hier nog niet ontslagen? We zijn bezig met de voorbereidingen voor een film. Met jou in de hoofdrol. <laughs> met een groep boeren in de hoofdrol. Is dat zo? Ja. Maarten zegt het tenminste. Waarom is dat nou? Daar heb je toch zeker geen geld voor? Het museum heeft daar geld voor. Dat had ik ook niet gedacht, maar... Je bent meteen enthousiast. Een uh, uh, Speelfilm? Um, een dramatiseerde documentaire. Ik heb ook een hard hoofd in, maar... Ik hield het niet meer in de hand en van de een komt het andere. Volgende maand komt er een aankondiging van gewest tot gewest. Echt zo? Ik zit hier niet te belazen. Dat zou anders de eerste keer niet zijn. Het zou nog de eerste keer zijn ook, maar dat is het dus niet. En waarom is het dan uit de hand gelopen? Mm omdat ik eigenlijk alleen maar de bewegingen bij het dorsen wilde vastleggen. Maar die boeren die dat zouden demonstreren, die hebben net zo lang doorgedramd tot het een film werd. Of één boer eigenlijk, Boesman. En daarvoor betaal ik belastinggeld. Nee, van jouw belastinggeld ben ik van de week naar de Achterhoek geweest. Ook voor de film? Voor de uitgave van een boek met volksverhalen. Je zit wel tot je nek in het werk, je mag wel oppassen. Tot mijn nek. En daartussendoor moet ik nog een lezing over de kerstboom maken ook. Dus je mag je handen in elkaar knijpen dat we hier vanmiddag zitten. <tokkak> Wil jullie wat drinken? Wat heb je? Ik zal eens even kijken. Uh, ik heb nog een staartje stiepjevets, een beetje port en uh, een flesje bier. Nou. Maar dat is warm. Nou, het is hier niet zo warm. Geef mij met Slippel iets. Wij ook. Goed, dan neem ik het bord. Ik herinner je nog dat we er een jaar of twee geleden over hadden dat ik me verantwoordelijk voel tegenover de commissie. ...en dat jij dat niet kent? Nee. Dat is angst. Angst? Waarvoor? Dat ze iets kunnen aanmerken. Nee, ik geloof niet dat dat me wat zou kunnen schelen. In de grond van de zaak is het waarschijnlijk ook... ...angst voor intimiteit. Iemand die aanmerkingen kan maken... ...heeft macht over je. Denk jij dat ook? Nee, ik heb dat niet. Jij hebt helemaal geen angst? Nee. Ik ben wel eens bang natuurlijk, maar dat bedoel je waarschijnlijk niet. Geef eens een voorbeeld. Vorige week bijvoorbeeld. Toen liep ik hier langs het kanaal... ...en toen reed er een auto met twee jongens en twee meisjes er in de stoep op. Vlak langs me. En toen ik voor de grap een klap op het dak gaf kwam een van die jongens eruit... zette een mes op mijn keel en zei... als je dat nog een keer doet, dan, dan gaat hij door je strot. Nou, toen was ik even bang. Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat een rotzakken! Ik zou een jongen tegen de muur kunnen zetten. Ik denk dat hij wilde showen omdat er meisjes bij waren. Maar intussen... Ja, leuk was het niet. Maar dat bedoel jij niet, denk ik. En daarna? Vermijd je nu die plek? Nee. Nee, waarom? Dat zou ik geloof ik doen... In ieder geval zou ik vlak langs de huizen gaan lopen, of binnendoor via de portieken, als dat kon. <laughs> Zoals Kafka. Nee. nee, ik vergeet het gewoon. Merkwaardig dat hij daar zo niet op reageerde. Ik geloof dat ik me door zo'n ervaring volledig in een hoek zou laten blijven. Nee, ik niet. Zoiets gebeurt toch maar één keer. Dat weet je niet. Ik zou er in ieder geval rekening mee gaan houden. Maar het is natuurlijk niet waar dat hij zich niet in een hoek laat drijven. Ik heb dat niet willen zeggen, maar hij heeft zich zijn hele leven in een hoek laten drijven. Hoe dan? Door er niet voor uit te komen dat hij homoseksueel is. Ik vond het onbegrijpelijk dat hij dat zou. Ja, dat is waar. Wat stom dat ik daar niet aan gedacht heb. Juist daarom. Als je je echt in een hoek laat drijven, dan laat je dat niet merken. Weet je dat Hans vandaag 50 is geworden? Nee, dat wist ik niet. Moeten we daar niets aan doen? Wat zouden we eraan moeten doen? Een Abraham. Ja, de koningin heeft toen toch ook een Abraham gehad? Ik weet wel een bakker die die dingen maakt. Is er niet? Nee, Balk is een paar dagen weg. We kunnen toch moeilijk Balk met een president opzadelen? Het is toch een aardigheid, is het niet? Ik vind het een heel aardige gedachte. Maar dan alleen met onze afdeling, omdat het ons werk is. Misschien wil Mia ook wel meedoen. Goed, onze afdeling met Jantje en Mia. Is er nog iemand? Mevrouw Moederman, die heeft altijd veel belangstelling. En mevrouw Moederman. Zal ik Slofstra dan vragen om zijn ding te halen? Als Slofstra weg kan, anders doet een van ons het wel. Dan past Wichwold maar eens een keertje op de telefoon, hoor. Daar zal hij niet minder van worden. <lacht> dan moet ik muziek eigenlijk ook vragen, want eigenlijk is dat ook onze afdeling. Die doen het vast niet, die druinen oren. <lacht> Je moet me niet kwalijk nemen, maar jij kunt de dingen soms zo beeldend zeggen. Vraag jij Mia? Ik wil Mia wel vragen. Waar komt dat gebruik eigenlijk vandaan? Zoiets zou kipperman dan meteen weten. Hè? Zou het niet iets met de Bijbel te maken hebben? Zoiets moet natuurlijk ook in het kaartsysteem te vinden zijn. Zien, Hans Wiegersma is vandaag 50 geworden. We geven hem een Abraham. Doe je mee? Is dat hier de gewoonte? Er is hier nog nooit iemand 50 geworden. Ze vertrekken voor die tijd of ze gaan dood. En Slofstra dan? Slofstra was al 50, mevrouw Moederman ook. Weet jij waar dat gebruik vandaan komt? Wil ik het even opzoeken? Nee. De Haan en Meijerink zijn hier natuurlijk vijftig geworden, maar toen was het nog geen gewoonte. Met de koningin is de ellende begonnen. Je hebt er niet zoveel zin in, geloof ik. Ik vind het verschrikkelijk. Als ik ergens de pest aan heb, dan is het dan dit soort tradities. Abraham. En je bestudeert ze. Daarom. Ik durf niet van mijn werk. Ik heb het. Johannes 8, vers 57. De Joden dan zeiden tot hem: Gij hebt nog geen vijftig jaar en hebt gij Abraham gezien. Ik heb het zelf nog getikt ook. Mijn geheugen is een zeef. Kijk, maar daarmee heb je de oorsprong van het gebruik nog niet. Nee. Wat is de oorsprong? Het schijnt dat het uit Noord-Holland komt. Meer weet ik nog niet. Kruisinga. Um. Hier heb je de fiches. Ga even de afdeling langs. Manda, Hans Wiegersma is vandaag 50 geworden. U zegt het alsof u dat nooit had verwacht. Nee, maar we gaan hem met de afdeling een Abraham geven. Wat leuk. Vind je dat leuk? Nou, ik moet er niet aan denken dat ik er zelf een zou krijgen. Als Hans Wiegersma er een krijgt, dan krijg jij er straks ook een. Alsjeblieft niet. Dat zou een reden zijn om ontslag te nemen. Maar je doet wel mee. Ja hoor. Hoeveel is dat? Nee, dat komt nog wel. Freek, Hans Wiegersma wordt vandaag vijftig. Weet ik. We willen hem met de afdeling een Abraham geven. Doe, doe je ook mee? Ben je er wel zeker van dat hij dat de prijs zal stellen? Nee. Daar zou ik dan wel toch eerst uitsluitsel over willen hebben? Dat kan ik je natuurlijk niet geven. Dat doe ik niet mee. Want zelf zou ik zo'n ding voor geen goud nog willen hebben. Je krijgt er een. Als het aan mij ligt tenminste. Het verheug je er niet te vroeg op, want voor die tijd ben ik al lang verdwenen. Goed, niet dus. Hoe gaat het met je van Veldhoven? Slecht. Wat is slecht? Zo slecht dat ze overwicht om zich te laten afkeuren. Voor de afdeling zou dat een, een, een, een onvoorstelbaar verlies zijn. Ja. Doe haar bij gelegenheid mijn groeten en wens haar het beste. Jaring. Maarten. Je bent er. Dag Maarten. Dag Elsje. Ik sta op het punt om de deur uit te gaan. Doe je mee met een Abraham voor Hans Wiegersma? Daar wil ik wel mee meedoen. Hoeveel is dat? Ik heb het aan mijn vader gevraagd, maar het kan niet dat hij je aan je oor heeft getrokken. Zoiets deed hij niet, zegt hij. Toch is het zo. Maar het kan me niet schelen. Doe jij mee met een Abraham voor Hans Wiegersma? Wie is dat? De tekenaar. Die kale man met van die bosse haren aan de zijkant van zijn hoofd, net als Jaring. Aardige man. Oh, die. Daarom wil ik wel meedoen. Dag, meneer Graanschuur. Dag, meneer Koning. Doet u mee met een Abraham voor Wiegersma? Ja, hoor. Hoeveel is dat? Dat komt nog. Hoe gaat het? Lekker. Goed. Sien en u hebben wel zicht op elkaar, hè? Ik zie haar niet, hoor. Daar heb ik geen tijd voor. Ach, hemel. Hans. We zijn hier op veldwerk... want we hebben gehoord dat jij vandaag... Abraham gezien hebt en omdat dat ons vak is, komen we je daarover interviewen. Ja, wat moet ik daarop nou zeggen? Daar hebben we rekening mee gehouden, omdat we gehoord hebben dat op jouw leeftijd dergelijke herinneringen weer snel vervagen. En daarom hebben we een afbeelding van die man voor je meegebracht, van die goede man, zou mijn schoonmoeder zeggen, om je geheugen op te frissen. Nou, nou, dank jullie wel. Eerst uitpakken. Eerder mag ik niet bedanken. Oh, ja. Ja, ja dat dacht ik kan wel, ja. Dank jullie wel. Moet ik nog meer zeggen? Nee. De enige troost is dat de mensheid dit niet lang meer hoeft mee te maken. Wij interviewen de 70-jarige heer Koning aan de vooravond van de ondergang van de wereld. Ja. Wat zegt de heer Koning daarop? De heer Koning... Grinnikt. <laughs> grinnikt. Koks van Azen Courant. Bent u de producer? Nee, dat is die meneer, meneer Vester Jeuring. Meneer Jeuring, ik ben Koks van Azen Courant. Ik hoor dat u de producer bent. Praat u maar met de heer Lanting. Die is hoofd Algemene Zaken van ons museum. Dat is Boesman. Dag, je koning. Vester Jeuring. Hey, Rolof. Rolof, klok. Hoe jij, jij die boerderij ook? Dag koning, dag Muller. Dag Zwiers.